Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, Zandvoort. Een stroom, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ja. morgen Zandvoort. Dat je alles mag, hè? Je we, mag we gewoon zitten, een sigaretje roken. We zitten, en, en, we hier en, lekker in de studio. <laughs> Kopje koffie erbij. Lekker binnen. Ja, en een sigaretje erbij. Dat, het is echt geweldig. Maar Hotel Hoogland mis ik wel, hoor. Ja. Ja, ik mis het wel. Het is altijd gezellig. Een hoop mensen om ons heen. Veel koffieschenkers, koffiedrinkers. Mm -hmm. En eh, Floris, die daar als gast hier dan ook weer rondloopt. Hij dat was dat deze week tref... jarig, hè? Ja, hij was gisteren jarig, Floris. Van harte gefeliciteerd. Ja. Hij is 35 geworden. 35, uh, ja. ja. ja, ja. Uh, Gelukkig uh, weten wij wel beter. <laughs> laten, we, laten we hopen dat die antenne daar snel gemaakt is. En dat het dan niet meer gaat stormen. Zodat we weer volgende week en de weken erop... Gezellig vanuit Hotel Hoogland kunnen uitzenden ja. op de zaterdagmorgen. Ah. Um, Jaap, de uh, redactie is uh, verantwoordelijk. Dat uh, is uh, Yvonne. Is, is de Yvonne. Uh, techniek doe ik nu vandaag even zelf. Maar normaal gesproken zou dat Roy Haldeman uh, geweest moeten zijn. Maar ja, die zit Roy nu zit, zit, zit, zit nu achter mij. Dus uh, die en kijkt even toe. En die zou voor de koffie zorgen. Hoeft hij ook niet meer te doen vandaag. Is die is dus, lekker, uh, lekker rustig. Maar wat maar gaan dan we nog doen? We hebben een programma nog. Ja, wat ja. hebben we nog? In de tweede uur. Uh, gaan we eerst praten met wethouder Gert Tonen hmm. over de aankomende bezuinigingen. en ja, uh, We zijn een beetje bang gemaakt door alle brieven die zijn rondgestuurd naar alle verenigingen en stichtingen. We lezen in de krant bezuinigingen onder andere bij de renningsbrigade. Mm -hmm. Komt hij nou ja, aan trouwens. Hoe <laughs> ver is dat? Ja. Goed, daar gaan we uitvoerig over praten. Wat wil hij kwijt, wat wil hij niet kwijt? Nou, hij zal nu, denk ik, eerder dus zijn paraplu aan het uitstorten uh, zijn. Want nou, hij dat... komt nu niet binnenlopen. Dus ja, dat nou, is één. Dat horen we zo, we zo. van de wethouder. Ja. Wat zijn de bezuinigingen? Daarna gaan we praten met Ellen Kuil over de kunstmarkt. We krijgen een kunstmarkt hier in Zandvoort. En uh, daar gaan we toch eens even verder over praten. En we besluiten dit uur met uh, iemand die gaat praten over het Naturistenstrand. Uh, want er komt een feestje daar. Oh, ja? Er komt een feestje, Summer Celebration Party, naakt naakt dansen op het strand. Althans, ik... dat zou kunnen. Ik weet het dus echt niet. Ik, uh, ik, ben, ben, ik, ben, ook heel, ik ben ook heel nieuwsgierig, aan aan hoe maar ja, hoe zal dat, uh, dat gaan? Dat, uh, da daar dat... gaan we het dus over praten. Maar eerst praten we met uh, Gertonen, wethouder, financiën. Dus uh, Voordat we dat gaan doen gaan we eerst nog even muziek. Want dan heeft Gert nog alle tijd om even lekker rustig te gaan zitten. Dus uh, wat doen we met Kenny Doolt. Jazz behind the beach. En dat moet Gert natuurlijk ook wel wat zeggen, want uh, ooit was hij uh, betrokken bij Jazz Behind The Beach. maar tegenwoordig heeft hij de pet van wethouder uh, uh, op en dat doet hij nu al uh, meer dan vier jaar. Goedemorgen uh, Gert. Ja, goedemorgen, vier en half nu hè? Ja, vier en half jaar. Dat schiet erop uh, Gert? Maar als ik, uh, als ik net zo lang wethouder word als, uh, moet zijn als ik jazzfestivals heb georganiseerd, dan moet ik nog een tijdje doorgaan want... <laughs> Wat heb ik dit ja. jaar gedaan? Ah, we moeten uh... Volgens de donnennorm moeten we tot 67 doorwerken. Dus, uh... Nou, dat denk hebt, ik niet voor Je hebt nou nog even de tijd. Nou je Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat... Gert, uh, een, een vraagje. Meteen even op de man af. Uh, de verenigingen, stichtingen, organisaties, uh, noem het maar op... in Zandvoort hebben de afgelopen maand bijna allemaal een brief ontvangen... met een aankondiging. Hou er rekening mee dat er moeilijke tijden gaan aanbreken... En dat mogelijkerwijs subsidie uh, zal teruggebracht worden dan wel minder zal worden gegeven. Er is een beetje angst uitgebroken. Nou, dat lijkt me sterk. Want het, ik denk dat het heel verstandig is om, uh, om zo'n winstwaarschuwing uh, te geven. Uh, iedereen uh, vast te vertellen, jongens, hou er rekening mee. Wij moeten gaan bezuinigen. Waarop er bezuinigd wordt, weten we nog niet. Want dat gaan we straks met de Raad met z'n allen bespreken uh, in het najaar. Dan gaan we in... Want in 2011 die begroting die maken, we, die maken we rond. Maar het gaat om de bezuinigingen vanaf 2012. En uh, ja, dan moet ik, ja, uh, als de bomen tot in de hemel groeien vind ik het niet erg dat iedereen daar uh, zoveel mogelijk van profiteert. Sterker nog, ik vind dat, uh, dat uh, uh, cultuur, welzijn en al die andere dingen die, uh, die, die staan hoog in ons vaandel. Dat moet je zoveel mogelijk stimuleren, faciliteren en als kan financieren. Maar als we het allemaal een tandje minder moeten doen, dan uh, moeten er de keuzes gemaakt worden. En we hebben alleen maar niks anders willen zeggen als, let op, de kans bestaat dat. Dus denk er vast over na, dat als we komen, uh, dat je ook op, er ook op voorbereid bent. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Eh, ik, ik vraag het omdat, met name nu in de Zandvoortse krant van deze week, eh, al een paar eh, stichtingen, verenigingen worden genoemd die daaronder zullen vallen. Uh, ja, nou, ja, is dat, dat een vrije interpretatie van een journalist geweest? Nou, dat, dat is een veel te vrije en ik vind ook niet zo prettige interpretatie van een journalist. En als ze het, het niet hebben begrepen wat ik geschreven hebben, beter even van mij kunnen komen vragen. Uh, want daar staat vrij, uh, st, uh, vrij zeker in van er gaat bij u bezuinigd worden. Ja. Nou, dat, dat is flauwekul. Dat is helemaal niet duidelijk. Dat weten we niet. Want dat zijn de keuzes die gemaakt moeten gaan worden. Ik ben op dit moment bezig op een rij aan het zetten uh, binnen de begroting... Wat het vrije beleid van de gemeente heeft... dus wat we, het autonome beleid wat het zo mooi heet... want een ander mooi woord, medebewindstaken... dat zijn dingen die we van het Rijk moeten. Dat noemen ze dan medebewindstaken, maar die moeten gewoon. Ja. Uh, nou, daar kun je niet op bezuinigen. Anders dan dat het Rijk er straks waarschijnlijk op gaat bezuinigen. Uh, maar daar, kun, daar kunnen wij dus niks mee, daar moeten we vanaf blijven. Dus we kunnen kijken naar alles wat we zelf doen, wat we zelf betalen... Uh, waarvan je wat zo mooi heet dan... Uh, eigenlijk niet, misschien niet hoort bij de kerntaken van de gemeente... maar die wij doen omdat we het belangrijk vinden. Nou, dat we daar gaan kijken van wat kunnen we daarmee. En ik ben dat aan het inventariseren. Daar uh, hebben gisteren nog een paar uur mee gezeten... Met, uh, onder andere met de gemeentesecretaris om daar uh, naar te kijken. En wij gaan straks aan de raad voorleggen... u kunt op al die fronten kunt u bezuinigen. En dan kan de raad keuzes maken... Wordt het schoolzwemmen of wordt het minder groen? Wordt het uh, muziekonderwijs op school of wordt het bedragen, minder vegen? Wat voor bedragen praten we dan? Nee, wij, wij, uh, uh, wij, dan is het een tientjes kwestie of is het nee, duizendelijk kwestie? Nee, wij, zijn, wij, wij, moeten, wij zijn aan het zoeken naar een bezuiniging buiten alles wat we al gedaan hebben. Mm -hmm. Vanaf 2012 een bezuiniging van ongeveer anderhalf miljoen. Nou, een begroting van 40 miljoen is dat veel. Ik ben overigens best nog wel optimistisch wat betreft de uitkomsten van. Uh, de, de, ...de bezuinigingen die het Rijk ons gaat opleggen vanuit het gemeentefonds. De signalen die ik gekregen heb een maand, anderhalf maand geleden... ...op een, op een congres van, van, ging over gemeentefinanciën. Daarin um, werd gezegd van hou we rekening met een, um, een stijgingspercentage... ...van de uitkering uit het gemeentefonds van nul. En dan noemen ze dat nominaal nul, dus betekent ook geen prijsindexcijfer. Wordt er toegekend. Wij hebben ongeveer 40 miljoen uit, uh, uit het gemeentefonds. Als het inflatiecijfer 2% is, dan, dan zouden we dus eigenlijk 280.000 euro daarbij moeten krijgen. En die krijgen we niet. Dus in feite fietsen we dan 280.000 euro achteruit op jaarbasis. Maar dat telt natuurlijk door de volgende de jaren daarna. Nou, als je dat vier jaar achter elkaar uh, structureel. structureel ziet, dan zit je bijna aan een miljoen. Nee. Dan zit je over een miljoen. Uh, maar het kan best zijn dat er nog iets meer moeten. Dat het Rijk zegt, van: nou, jullie moeten ook meer bijdragen dan. Nou, en dat, uh, Daar houden we dus ook rekening mee. We maken dus drie scenario's. Een licht, een uh, verwacht en een uh, zwaarder scenario. En dan, uh, en dan gaan we al die bezuinigingen die we... Nee, de mogelijkheden die we hebben voor tot bezuinigen, die gaan we naast elkaar zetten. En die gaan we laten afwegen. En dan kan de Raad daarin prioriteiten aangeven. Van als het moet gaat dat er eerst uit, dan dat, dan dat. Dat moet blijven, dat moet blijven en dat moet blijven. Door al die programma's zijn die we hebben. En dan kunnen we op een gegeven moment zien als we vijf ton moeten bezuinigen. Nou, dan moet dit topje van wat we doen, wat we gekozen hebben, moet eraf. Is het 7,5 ton, dan is die top groter. Nou, ik ga zo maar door. Het even tussendoor. Je praat nu over Rijk, de gemeentelijke uitkering. Ja. Uh, en, en de gemeente. Ik mis de provincie daarin. Uh, een provincie, afgezien van, van de ijsland uh, affaire heeft een hoop geld. Uh, is daar niets mee te doen te halen? Uh, nee, nee, sterker nog. Ik, uh, ik ben nu al bij twee provinciale bijeenkomsten geweest. Waarin de twee gedeputeerden ons te verstaan hebben gegeven dat ze, ook zij, fors gaan bezuinigen op, wat zij dan ook noemen, niet hun kerntaken. Ik heb bijvoorbeeld van Sascha Baggerman te horen gekregen, twee weken geleden, dat uh, de bijdrage die ze leveren aan cultuureducatie... Uh, en daar hebben ze nog een enorme reserve, de provincie. Ja, maar toch gaat die cultuur die, die, uh, wordt uh, afgebouwd. En dat uh, wordt uh, taken gemeente. En uh, kosten gemeente en eventueel kosten van instanties die. Uh, die allerlei dingen voor ons verzorgen. He, zoals. Uh, de, de, de, de, de kunst- en cultuurproeverijen uh, die georganiseerd worden door. Uh, dat heet heel Hart. Dat was vroeger creator. He, die op de school, uh, ja, ja. ballet, ballettoestanden, noem maar op. Alles uh, klassieke muziek en neem de hele ruimte uit maar op. Nou, dan gaat De provincie gaat dat afbouwen. Dat betekent dus dat wij daar zelf uh, een extra bijdrage aan moeten gaan leveren. Ik heb daar met de scholen ook al over gesproken trouwens. Um, um, om ze te vertellen dat zij meer moet, zullen moeten gaan bijdragen. Omdat, uh, omdat wij dat allemaal niet kunnen trekken. Ja. Maar de provincie die moet ook uh, 65 miljoen bezuinigen. Uh, ze hebben wel nog miljoenen in de reserve. Maar uh, uh, ja, ik heb ooit eens voor Ton Hoijmaijers gezongen hier in het museum I 7 the GELACH maar het is wel 78 miljoen die, uh, die ja. weg is. Ja, ja, ja. Uh, Gert, uh, als ik uh, het zo beluister en ik kijk naar buiten... dan denk ik, zwaar weer. Maar zo zwaar uh, als het is, hoeft het niet te zijn. Uh, kunnen wij Zandvoorters ook... Uh, want wij zijn creatief genoeg om ook geld te verdienen... Ja, Zou de gemeente daar misschien, ja, dan hebben we het er toch weer over een stuk, faciliteren. Wat, uh, wat, ik, uh, wat ik dan uh, even bij jou uh, beproef. Maar kan, kan de gemeente daar ook toch een beetje sturing en rol in spelen. Om toch ervoor te zorgen dat, uh, dat we dan toch weer op een, een of andere manier gelden binnen kunnen krijgen. Op het ja, gebied nou, van ondernemerschap en we, noem maar op. En daar zijn we mee bezig. Hè? We zijn onder andere bezig, in de voorjaarsnood hebben we ook geschreven over... Uh, in het coalitieakkoord staat iets over Deltaplan toerisme. Mm -hmm. Dus het stimuleren van het uh, verblijfstoerisme. We willen in feite uh, bevorderen dat er over vier jaar 250.000 meer overnachtingen zijn dan nu. Yeah. Nou Daar moet je dus in investeren, daar moet je wat voor gaan doen. Daar hebben we ook middelen voor gereserveerd. Uh, al in de voorjaarsnota, dat moet straks in de begroting. Mm -hmm. En die middelen die komen voor een deel uit de toeristenbelasting. Maar de toeristenbelasting gaan we verhogen. Mm -hmm. uh, Althans, als de Raad dat straks goed gaat vinden. Maar ja. ik heb in ieder geval in de, bij de behandeling van de voorjaarsnota geen signalen gekregen dat ze daar tegen zijn. Nou, een deel van die verhoging van de toeristenbelasting. die komt dus terug in een potje wat moet gaan zorgen. dat die, dat er deltaplan toerisme uitgevoerd kan gaan worden. Ja. En een ander deel gaat naar de algemene middelen. Een ander punt is van. Uh, en dat wordt, een, dat wordt een zware discussie, denk ik, van met de Raad. van... Hoe ga je om met de onroerende zaakbelasting? Dat wou ik net eens vragen. Want, want hoe staat het daarmee? Zandvoort ja, eh, heeft altijd de, de gewoonte gehad om te zeggen... van nou, de onroerende zaakbelasting vroegen we alleen maar met, eh, index. met de index. Ja. Terwijl eh, vanuit het Rijk al, al, al een aantal jaren eh, wordt toegestaan een macronorm. Mm -hmm. Dat is de index plus. Ja. Heel veel gemeenten in Nederland passen gewoon die macronorm toe. Ja. Ik pleit er al drie, vier jaar voor om uh, die macronorm ook in Zandvoort toe te passen. Want wij blijven nu in feite met onze inkomsten achter. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar pol ja. politiek maar, niet haalbaar. Want uh, er zijn partijen die voor de verkiezingen hebben beloofd. Daar komen we niet aan. Uh, ja, tenzij, hè, bedoel, kijk, als er zwaar weer opkomst is, dus op een gegeven moment linksom ja. of rechtsom. Ja. Tenzij je zegt, van, nou weet je wat we doen. We snijden alle franje uit onze... franje, maar een aantal dingen is geen franje, want je hebt... Uh, Dingen met zorg, sociale zaken, bijzondere bijstand, minimaal beleid en al dat soort zaken. Je zou hem af kunnen schaffen. En zeggen van nou, uh, u heeft recht op bijstand, op een bijstandsuitkering. En daar blijft u bij, meer krijgt u niet. Ja, dan denk ik dat dat de achterdeur uit is. Want dan ben je dus meteen bezig met de armoede vergroten. Dat wil ook helemaal niemand in de raad. Helemaal geen enkele partij wil dat. Hm? Nou, dan betekent het dat je, als je aan de ene kant je begroting niet helemaal sluitend krijgt. om uh, door, door op allerlei fronten te bezuinigen waar je kunt bezuinigen. Zonder dat je erg veel schade aanricht. Dat je dan aan de andere kant zo dapper moet zijn. Dus je zegt van, nou, we hebben al die tijd hebben het volgehouden. Wij zitten heel laag wat betreft onze tarieven. Ik, ik ben nog aan het uitzoeken hoe de tarieven hier in onze omgeving liggen. Het is eigenlijk een en, soort benchmarking, eigenlijk. Wat je, ja, een vergelijkend waardeonderzoek ja. ten opzichte van de omgeving. En hoe zitten meters. we ten opzichte van de omgeving? Ja. Weet je dat al? Nee, weet ik weet nog niet. Maar uh, uh, uh, mijn stellige overtuiging is dat we laag zitten. Als je kijkt naar de. En dan kun je zeggen, ja, in Bloemendaal staan veel meer villa's en al die andere dingen. Uh, ...maar Bloemendaal heeft ongeveer twee keer zoveel uh, OCB-inkomsten als Zandvoort. Terwijl Zandvoort uh, ongeveer uh, 11.000 uh, WOS-objecten he, heeft en Bloemendaal maar 8.000. Dus wij hebben er 3.000 meer. En desondanks heeft Bloemendaal uh, twee keer zoveel opbrengsten ongeveer als Zandvoort. Dat wil ik niet zeggen dat wij Bloemendaal naar de kroon moeten steken... ...want we moeten de lasten niet meer verhogen dan nodig. Maar als het nodig is, moeten we dan niet schromen dat te doen... Het Rijk houdt over rekening mee dat wij 3,4 miljoen uh, aan uh, onroerde zaakbelasting ontvangen. Dan, ze doen daar een uitname uit het gemeentefonds. Dat, ja. dan, dat doen ze landelijk. Uh -huh. Maar dat vertaalt zich dan op ons niveau, de heet microniveau. Uh, dat zij ze, zeggen van nou, zo'n antwoord kan 3,4 miljoen uh, onroerde zaakbelasting innen. En dat wij hier... innen maar 2,8 dus er zit een half miljoen verschil tussen. Er zit ruim een half miljoen verschil tussen. Heb je ook een, al een ja. deel van je bezuinigingsprobleem dan al opgelost als ik uh, tussen de regels door uh, beluister? Want als je uh, ja, dat ja, zou ja. doen, dan heb je een half miljoen alweer teruggewonnen op de anderhalf die, uh, die jullie willen bezuinigen als gemeente Zandvoort. Ja, maar is dat politiek haalbaar? Ja, nou, dat is dus een discussie die we met de raad aangaan. We gaan dus alles met de raad, we gaan werkgroepen... <tankt> Parkeertarieven, valt er ook onder. Parkeertarieven valt er ook onder. Dus dat hangt weer aan het uh, hangen aan uh, het tot stand komen van het nieuwe parkeerbeleid. Uh, en daar is een, een werkgroep uit de raad mee bezig. Dus dat, dat zal in november ook bekend moeten zijn. Mm. En dan moeten we ook weten welk tarieven we daaraan gaan hangen. Maar uh, kijk, alles gaan we straks bespreken met de raad. En, uh, dus dus het, het is niet van wij komen met voorstel en we gaan het zo doen. En zeg maar ja of nee. Nee, we gaan alles discussiëren met de raad. Het is te belangrijk om nu vanuit het college met voorstellen te komen zonder daar goed met de Raad over gesproken te hebben. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad en het college die moeten samen dat dorp besturen. En ik vind ook dat wij als Raad en college zo wijs moeten zijn om samen de goede beslissingen te nemen. En welke kans precies op te rollen weet ik natuurlijk nog niet. Ja. Nog één vraag heb ik nog nog. Uh, vorige week uh, werd die gesteld uh, in, uh, in, uh, toen, toen Berliner Geurelson uh, van de VVD uh, bij ons aan de microfoon uh, was. Uh, toen werd de vraag gesteld: moeten wij ons zorgen gaan maken om uh, niet te komen als artikel 12 gemeente? En artikel 12 is een soort curatelen? Ja, nou, nee. Nee? Nee, maar dan ook absoluut niet. We ik ik weten, Zandvoort zit in een zodanige positie dat daar absoluut geen sprake van is. Wij komen niet onder curatelen van het Rijk, niet van de provincie, van helemaal niemand. Mm. Want wij hebben, wij hebben gewoon verder een, een, een gezond draaiend bedrijf, zeg maar, mm. met, een, met, een, met een goed weerstandsvermogen. Want dat is, dat is van belang natuurlijk. Uh, we, hebben een, we, hebben een, we lopen een risico van, uh, van, van 5 miljoen... Uh, aan dingen die onvoorzien zijn en, uh, en op ons af kunnen komen. Terwijl onze weerstandscapaciteit ongeveer 10 miljoen is. Nou, dus, uh, dus gezond. Dus, ja, meer dan gezond. Okay. Uh, conclusie. Uh, de verenigingen die genoemd worden in de krant. Absoluut onjuist. Uh, nou, nee, dus, niet dat ze genoemd worden in de krant is niet onjuist. Alleen dat het zo stellig is dat zij die bezuinigingen voor de kiezer krijgen. Precies. Is onjuist, onjuist. Want dat moet allemaal nog besproken worden. Nou, dat is Duidelijk, in ieder geval een nou, stuk geruststelling. Nou, ik weet niet of het geruststelling is. Ik zag toch nog wel rekening blijven houden ja, met. Als he, mijn dan... namen deze namen genoemd worden, ja, ja. dan zeg ik van dat is een verkeerde ja. voorrichting. Ja, het is in ieder geval uh, niet in overeenstemming met, uh, met, met de werkelijkheid in die zin. Ik heb er ook nooit met iemand over gesproken van de pers. Dus uh... duidelijk verhaal. Ik weet niet wat er aankomt. Ik uh, dank je wel, want we gaan uh, zo dadelijk verder met het volgende onderwerp. Dat lijkt me heel handig. Want dan ja. wordt het heel stil. Dank voor je komst, Gert. En Gert, laat me slapen van Agda en de Munnik ja, ja, die verenigingen voorlopig nog even doen. Ja. Vannacht laat ik weer wakker man om alles wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan me rijdt, niet daar een beweging te scheelt. Ik niet of ik deze platen nu op een dubbele manier moet uit leggen. Volgens mij hebben we ook slapende honden wakker gemaakt eerlijk gezegd. Heerlijk heerlijk, heerlijk, he? heerlijk is het. Wij uh, constateren dat er goed geluisterd wordt. Ja, dat is... Niet alleen in Zandvoort, maar nee. ook zelfs in de regio. Juist. Uh, ja, aan, aan tafel, we gaan over naar het volgende onderwerp. Er komt een kunstmarkt aan. Is dat zo? Ja. En hier aan tafel zitten Mona Meijer en Ellen Kuil. en uh, Zandvoorters. Wie kennen ze niet? De kunstenaars van Zandvoort, de kunstenmakers, uh, de ja. artiesten. Uh -huh. En uh, zij zijn... Allereerste vraag, jullie hebben een nieuw bestuur als BKZ. Beelden kunstenaars Zandvoort. Uh, ik, uh. ik heb gelezen, Paul Odeslager is weg. Ja, dat klopt. Is hij weg? En, ja. ja. En jullie hebben nu, dit, u hoort ondertussen de stem van Ellen. Wie zit er nu in het bestuur? Uh, we hebben nu uh, Udo Krijsler. Dat is de nieuwe voorzitter. Uh -huh. En dan hebben we Herbert Willems, dat ja. wordt onze nieuwe PR-man en communicatie. Ja. Ras, Ras die blijft de financiën doen. Ja. En dan hebben we een nieuw uh, stukje erbij, dat is zijn evenementen en dat gaat uh, Nelke de Blauw doen. En dan het secretariaat, wat ik doe, dat uh, komt ook iemand, maar dat wordt nog een verrassing. Mm -hmm. Ik stop nu met het besturen. Is het zoveel werk wat besturen? Uh, nou, ik heb een studie bij uh, genomen. En daar zit veel tijd in waardoor ik uh, andere dingen moet uh, uh, ja, skippen. Is, is, is, is het moeilijk om een BKZ te besturen met zoveel individuele kunstenaars? Die allemaal eigen mening hebben en allemaal eigen ideeën ja, hebben. Ja, ze hebben al een eigen tokootje. En uh, die heel belangrijk is voor iedereen. <laughs> En, maar ik vind dat we het heel goed doen als bestuur. Dus, uh... want je moet... ik, ik constateer dat uit, uit buiten Zandvoort kunstenaars... lovend praten over Zandvoort en graag hier zich willen gaan vestigen... om deel uit te maken van die BKZ. Dus we ja, zijn wel actief. We zijn heel actief en we zijn ook heel erg gegroeid. In de laatste twee, drie jaar zijn we echt verdubbeld. We zitten nu op de 33. Dus dat is een behoorlijk aantal. Is dat ook de kracht... Uh... He, want je zegt net van, ja, het is allemaal individuen he, die allemaal eigen ideeën hebben. Om de kunst, heb je toch weer een leuke woordbrug naar wat jullie aan het doen zijn als bestuur. Om van die club toch een mooi collectief te krijgen. Dus dat je toch als kunstenaars uh, je laat zien in Zandvoort. Dus dat je er uiteindelijk als bestuur er een, een geheel van Kunt maken. Ja, maar het is niet alleen het bestuur. Hè? Nee. Het, zijn, het zijn allemaal. Ja, oké, okay. de credits die, ook die, teruggeven die, uh, naar degene die, die het betreffen. De kunnen ze naar zelf. Natuurlijk. Ja. Ja. We zijn een hele, denk ik, een actieve groep in zijn totaliteit. Ja. Niet alleen oh, het bestuur. Mag, mag ik een voorbeeld geven? De BKZ die is nu zeer initiatiefrijk geweest met de, de, de halte bij de bus. Het rest, de voormalige restaurant bij de bus. De bushalte. Tof, mm -hmm. Hoe draait dat? Dan gaan we even naar Mona toe. Mona, gaat even even we Want je zit in het centrum. Een ja. aanlocatie. Ja, nou, nou, helemaal goed. We hebben het opgeknapt. Dat kan iedereen zien natuurlijk. Yep. En uh, het is een, echt een mooi visitekaartje voor Zandvoort geworden, vinden wij. Yep. En de aanloop is, uh, ja, met heel mooi weer is het natuurlijk rustig. Mensen gaan liever naar het strand. Maar je ziet daarna toch wel dat het binnendruppelt. En zo, uh, als je ziet in het weekend wat we aan bezoek hebben, is het uh, heel leuk. Ja. Wordt er ook verkocht? Ja, er wordt regelmatig verkocht. Dus ik ja. kan me voorstellen dat de kunstenaars in Zandvoort zeggen van wanneer mag ik er een keer instaan om te exploseren. Ja, ja, klopt. We hebben mensen die uh, uh, van buiten Zandvoort die bellen of er langskomen van ja uh, wanneer is er plaats, want ik wil daar ook wel hangen. Maar goed, het is dus voor BKZ-leden. Die hebben het ook natuurlijk georganiseerd en Daarom geïnvesteerd. zei ik net, we ja. hey, willen mensen van buiten Zandvoort ja. zich graag ja. hier vestigen, ja. omdat jullie zo actief zijn. Ja, wat ga je nog meer doen? Want ik heb gehoord een Place du Tetre. Dat er een, een grote kunstmarkt komt. Ja. Dat Wanneer klopt. en waar? Nou, een grote kunstmarkt weet ik niet. Maar wel een kunstmarkt die nou eens een keer anders is dan andere. Uh, het is uh, uh, een kunstmarkt alleen voor de BKZ-leden. Ja. En uh, we gaan een keer, dit keer naar de Poststraat. Dat vinden wij zelf een hele mooie locatie. Echt zand voor de uh, uitstraling. En, uh, Vanaf en... het trappetje tot de kerk? Nou, het dat zou een bij... heel klein, klein markje zijn. Van het trappetje naar de kerk. Nee, ik bedoel het trappetje bij het politiebureau naar beneden. Van de oh, naar beneden. Ja, ja, nou iets korter. Maar uh, het, het wordt de, de straat. Tot uh, links heb je het gebouw. Of van uh, de achtsprong, zeg maar. Ja, de achtsprong. Ja, ja. Ja, dat ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja. die, uh, daar loopt het. En uh, er zullen zo ongeveer 40, nee, niet 35, ook niet 30 kramen zijn. <laughs> 24. Oh, 24. 24 kramen. Ik ben even de tel kwijt, sorry. En dan uh, hebben we ongeveer 18 leden die daar ook aanwezig zijn en ook werken. Dus het is niet alleen maar dat ze met hun spulletjes verkopen, maar ze zijn ook aan het werk daar. Dus Wanneer is het? Het is 15 augustus. En ja. we gaan ook een keer een andere datum beginnen. Om twee uur tot negen uur 's avond. Oké. Okay. En iedereen die kan daar langskomen en kopen en kijken en gezellig. Ja, we hebben ook een te kramen met bi biologische producten. Dat is er ook bij. Is dat ook kunst? Ja. Dat is ook kunst. We oh. hebben terrasjes waar mensen op kunnen gaan zitten. En dan ja, dat is Plas du ja, dus dat, nou Ja, het is één geheel, denken we. En een keer anders dan anderen. Dus. En alle Zandvoort, de, althans je zegt 24 kunstenaars uit Zandvoort... Nee, 18 kunstenaars uit Zandvoort doen daar mee. Ja, ja. Is er bewust, nou, bewust ook even, even wat anders... Is bewust ook voor die locatie uh, gekozen daar? Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, is... Kan je wat, wat namen noemen van de Zandvoerse kunstenaars die daar staan met exposeren? Ja, dat is onder andere Wim Berends, Femke Jorksma, Ellen Kuil, Yvonne Schoro, uh, Xandra Algera, Wim Nederlof natuurlijk van Nederlof Repro en Saskia Minoli, dat is een nieuwe die komt uit Haarlem, maar die vond Zandvoer erg leuk met de BKZ. Ja, ikzelf sta er. Margreet Maaienburg, Hilly Jansen. Nou ja, ook bekend natuurlijk heel erg in Zandvoort. Ik hoor alleen maar bekende namen. Ja, Anton Timmermans. En, ja, uh, mijn goede vriend. Je goede vriend. Ja. We hebben Loes en Erik en Nelleke en Marijke. Ja, het zijn allemaal bekende natuurlijk. Van wie zich geïnteresseerd uh, is in BKZ. Die belangrijk kensel. is dat het mooi weer is en dat het ja, gezellig is. Ja, heel belangrijk. En uh, er is ook nog wat uh, spirituele activiteit. Onder dat andere is iets tango. voor Jaap Koper. Jaap, Jaap Koper, Koper oké, okay, die ja. is van harte ben ik, uitgenodigd. Ben ik spiritueel dan? Ik, ja. ik heb volgens mij een heilig areoel uh, boven mijn hoofd hangen, maar goed. Nou, uh... je kan de tarotkaart <laughs> erop trekken en je kan je heerlijk laten masseren in zo'n stoel die ze ja, ook jassen. op Schiphol hebben. Nou, Hoop. echt... Het is, we proberen er een mix van te maken en is het een succes, dan willen we het volgend jaar uitbreiden naar eigenlijk de achterkant van de kerkstraat over het pleintje Jan Snijerplein richting Smederij. Misschien word ik dan ook net zoals Pieter een orakel van Zandvoort. Nou, maar dat ben je toch al. Ah, dank je. <lacht> <lacht> eh, eh, Mona, maar gaan we gaan even tot een serieuze onderwerp door? Nou, het is heel serieus hoor. <lacht> <hè? Ja. lacht> Plaats de tetteren kunstmarkt op 15 augustus, dat is op een zondag als ja, ik het goed heb. Ja, zondag. Van uh, twee uur tot s'avonds negen uur en als het gezellig is duurt het nog wat langer. Een ja, ja. Uh, flesje rosé erbij, lekker zitten, Ja. kijken, rondlopen, er is ja. van alles te zien en ja. veel kopen natuurlijk. Uh, maar jullie hebben nog meer evenementen in petto, uh, in, in september, oktober heb oktober. ik begrepen. Oktober hebben we natuurlijk Vertel de kunstroute, de kunstkracht 12 altijd. Ja. en ik hoorde net het subsidieverhaal. We hebben gelukkig dit jaar nog de subsidie gekregen om het wat uitgebreider te doen. Dus we zijn daar heel druk mee bezig. Kan je een tipje van een sluier oplichten? Ja hoor, heel gemakkelijk. <laughs> okay. Dat wordt een, uh, we hebben het thema voetlicht. Nou, voetlicht is heel breed voor kunstenaars, hebben we gemerkt. Er kwamen allerlei ideeën. Nou, we hebben het idee om de muziekkapel op het Raadhuisplein... Daar hebben we toestemming van gekregen om die helemaal als schemelamp te versieren. Dan is er op vrijdagavond een feest in de haven van Zandvoort... Nieuwe de klassisch. haven van Zandvoort. Ha ja, het klinkt ja, ja, ja. geweldig, hè? de haven ja. van Zandvoort. En uh, daar kan iedereen uh, zich aanmelden en uh, daar is een mooie band en ja, een beetje feest maken. En dan hebben we op zaterdagavond georganiseerd in samenwerking met Connie Lodewijks een dansperformance op het strand in het donker. En daar is echt het Ode aan het licht, Ode aan het voetlicht, langs de vloedlijn. 30 dansers en met acts. En uh, ja, daar leuk. zijn we nog heel druk mee bezig. En we hopen dat het een uh, succes wordt. Dit jaar geen koffers? Nee, elk jaar wat anders. Hè? Die koffers was wel een leuk initiatief. Ja. ja, ja. Mooie beschilderde koffers. Ja, ja. ja, ik weet nog iemand die dat toen geopend heeft, geloof ik. Ja. Met die koffers. Dat klopt, ja. ja. <laughs> maar dat is al meer een tijd geleden. Ja. ja, maar die was onbekend, die was ingepakt. We hebben nooit, zijn er nooit erachter gekomen wie nee. dat geweest was. Nee. Nou, dat moet ook zo blijven. Ja, en misschien dat hij dit jaar ook weer uh, langs de vloedlijn kan staan met pa een lichtje. Paasbeeld returns, maar dan in de vorm van een koffer. Ja, ik vind het wel leuk ja, bedacht ja, eerlijk ja, gezegd. Ja. Of uh, als schemelamp. Ja, ja, zou ook ja, een maar, mooie oh, zijn. Ja, we zou, gaan hem benaderen zou als schemelamp. Ik, ik denk dat wij als presentatoren ook aardig creatief zijn met onze ideeën, heb ik ja, zo het idee. Nee, ja. Het, best het um. wordt nu heel warm hier, geloof ik. Ja. Ja. Daarom staat de airco ook aan. Dus, uh. ja. Jongens, we gaan eventjes serieus. De ja. ja. Uh, Plaats du Tetre in de Poststraat op 15 augustus, zondag 15 augustus, van 2 uur tot 9 uur. Uh, de Zonvoortse kunstenaars die manifesteren zich daar. Hier kan alles zien, alle soorten kunst. Uh, het is gezellig, daar moet je echt naartoe zijn. En we komen, jullie komen zeker terug om nog een keer uitgebreid te vertellen over de kunstroute. En wat er allemaal dan te zien is en te gebeuren gaat. Ja, en tu er komt ook, denk ik, begin september... Een uitgebreid verhaal over het nieuwe bestuur. Geweldig. Ja. We wensen jullie erg veel succes toe. En veel plezier op Place du tetre. Onze dank. Onze Dankjewel dank. voor je komst. Oké. Okay. Okay. Yeah. I'm walking home after drinking all my pennies. So now I got beatbox, my head. Probably seem funny to you, honey, funny. Well, it ain't, so when I'm home, I'm going straight to bed. Wow, walking home, and I haven't got a planny. because of all the pennies in my head. Well, I'm pretty flip and I'm losing grip. Rock right? steady, betty, pretty fly, but I'm alright, I don't need a 'Cause I feel like flying, Whoa Damn right, I feel like flying. I got a roach on my head and I feel like flying. Yep, oh I feel like flying. I told a girl her name was pretty silly. She spit me in the face and stole my chair.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 I just catch them right before they get the ground, you know, you know So full feeling feels like smile De Raccoon was dat. Ja, Pieter, we zitten alweer in een uitzending. Jaap en ik zit hier gezellig te praten uh, met Nicolette Roelsema en met Let Voorhoeven. Ja. want zij gaan een feestje organiseren. Ja, ik heb de flyer heb ik gezien. Zizzling zonnig zomer strandfeest op zaterdag 7 juli. Dat is volgende week. Volgende week zaterdag. Ja. En, nee, uh, dat is vanavond. Uh, is vanavond, vanavond? Ja, ik, zit, <laughs> ja. ik zit helemaal uh, plammer. Even e, vanavond, hoe laat begint dat? Uh, nou, de, als mensen willen eten, komen eten, dan zijn ze om half zes welkom. Sowieso zijn ze om half zes welkom, want dan hebben we twee fantastische zangeressen uh -huh. die tijdens het diner live op uh, het terras optreden. Max? Daar nee? <lacht> <lacht> Je denkt gelijk meteen: paal 69. Lappeté. <lacht> nee, ik vraag het maar even. Nee, stukje Wat? katoen verplicht. <lacht> nee, ik vraag het maar even, want kijk. Um, je zegt locatie Paal 69, dat is niet de, de kilometerpaal 69 nee. die voor de renningsplost in het nee. blok mee staat. Maar het is echt op het naakstrand en die tent daar, die strandtent, heet Paal 69. Ja, strandpaviljoen Paal 69. Dus je moet een stukje lopen, je ja. gaat naar de Zuidboulevard, Boulevard, Boulevard Paulus parkeert. En dan moet je een kilometer naar het zuiden lopen. Ja. En dan kom je bij Paal 69. Klopt. En daar is een feest en dat begint om half zes. Ja. Met zangeressen. Met eten. twee fantastische zangeressen. Die tijdens het eten een uh, super optreden geven. En uh, het, het eten is ook ontzettend lekker bij uh, Strandpaviljoen Zoals, eten. noem eens wat. Uh, ja, ja uh, ze, zijn, hebben, ze hebben een hele fameuze soep en heerlijke salades. En, ja. uh, en uh, volgens een natuurlijke wijze uh, bereid mm -hmm. met uh, verse producten. Uh, biologische producten, dus... Uh, ja, en, en hele fijne mensen. Patrick en Mirjam. Echt. Uh... Ja, ik kom daar uh, met heel veel plezier in dat uh, Wat ga je dan na dat eten doen? Nou, dan gaan we een uh, workshop geven op het strand. Wat dus, voor uh, workshop? Wat... Een dansworkshop. Uh, als het goed is, hebben we een. Uh, een, een... Het is app. Dus we dansen uh, op de zandbank, zeg maar. Een foxtrot trots. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, het, uh, wat wij doen, ik geef samen een workshop met Rajneesh. Dat is een disciple van Osho. En uh, de workshop die wij geven, die gaat over uh, om vanuit je uh, kern en je hart en je levensvreugde en je plezier te bewegen in het leven. Dat is, dat is eigenlijk de essentie van de workshops die wij allebei geven. En dat combineren we dan vanavond. En dat doe je op de eerste bank? Ja, ja, buiten, ja. op het strand, aan de zee, en met de elementen. En de vraag, gekleed. Gekleed, absoluut. En dat op het Naakstrand. Ja. Sjonge, Stukje, katoen <laughs> <plus>. Stukje katoen <laughs> verplicht. Stukje ja, katoen verplicht. Oké, okay, dan hebben we de workshop gehad. Daar ja. gaan we over. Naar en dan gaan we onderdeel. heerlijk dansen met DJ Karim. Dat is een super DJ die uh, mensen echt uh, helemaal mee kan nemen. In een, uh, ik noem het maar, een extatische sfeer. Um, en dan gaan we dansen tot ja. in de late uurtjes. Die Karim Rahehani, nee, ja. dat is er eentje uit de school van Conny Lodewijk. Hier uit Zandvoort, dat weet ik toevallig. En daarom ja, hij, hij woont inderdaad in Hij Zandvoort. heeft gewoond in Zandvoort. Hij, hij meer, maar, in Zandvoort. hij woont weer in Zandvoort. Hij woont weer in Zandvoort. Dat wist ik niet. Maar hij uh, is uh, zeer bekend en hij is in staat om dat uh, te doen. Dat ja, weet ik. hij geeft... Uh, hij DJt op uh, inmiddels op hele grote evenementen ja. in Engeland en Marokko en... Uh, ja, dat is echt een upcoming star. Dus dat is wel echt de moeite waard om hem ook te komen bekijken. Helemaal wat leuk. Maar mensen moeten reserveren als ze daar naartoe willen, naar dit feest. Nou ja, het is vanavond. Dus uh, dat reserveren gaat niet meer. Maar omdat het strand oneindig groot is, kunnen wij... Uh, ja, iedereen is welkom. Wat, en er is, is, de plek entree voor... wat is de entreeprijs voor zo'n feest? Uh, als ze vanavond komen, dat is een goede vraag. Even kijken hoor. Uh, 20 euro. Uh, als ze mee willen doen aan de workshop ja. en de party en als ze alleen naar de party willen komen, die begint vanaf een uur of half tien, kwart voor tien, dan betalen ze tien euro. Tot hoe laat duurt het feest? Nou in principe tot twaalf uur, want er is maar uh, permissie tot uh, twaalf uur. Maar je hebt geen geluidschinder voor de achterburen. Hoog had het een paar konijnen of verzonden? Ja, maar je moet toch een beetje oppassen. De natuur verdient ook zijn rust, Pieter. Oké, oké, oké. Ik zie hier dat het een, een, een initiatief is van One Love Party. Ja. Waar staat One Love Party voor? Uh, one Love Parties die worden georganiseerd door uh, Ruud Kammingaas. Je kijkt op de website... Uh, ...one2connect.me. Dan kun je zien welke feesten hij allemaal organiseert. En dat zijn feesten met het idee om mensen uh, ja, met hun hart samen te brengen. Om echt samen te zijn. En op die plek, daar. En nu op, vanavond op het strand. Maar hij organiseert in Amsterdam ook feesten in het middencentrum. En dit is een initiatief van Ons Samen. Als ik naar leeftijden kijk, is dit iets voor jongelui van... 18 tot 30, of is dit voor gepensioneerden zoals ik? Iedereen is welkom. Ja. Wij sluiten niemand uit, mannen, vrouwen, jong, oud. Iedereen die het leven wil komen vieren is welkom. Maar wat uh, zou jij adviseren? Als jij, dat iedereen die, zich, iedereen die zich aangetrokken voelt en denkt... oh, dat lijkt me hartstikke leuk, die is van harte welkom. Oké, okay. maar wel gekleed, ook vanavond laat. Ja. En dat op die plek. Het is toch onbegrijpelijk. Ja. Maar ik, ik, zat nou, met... ik denk dat het met de wind toch wel redelijk fris is. Dat ja, je best wel wat aan Dan wilt. wil jij wel een stukje katoen aantrekken denk ik. Hoor. Nou, ik, zat, ja, ja. Ja, ik zat met de vraag. Als je daar aan het feesten bent. En je wilt een biertje bestellen. Waar laat je je portemonnee dan op zo'n moment? De... Nou gewoon uh, wat Nicolette zegt. Denk ik gewoon in het katoenen uh, gedeelte. Wat je toch aan. Uh, in Indonesië stoppen ze het in hun onderbroek. Juist. Goed. Ik vind hem geweldig, ja, je, je bent sprakeloos in één keer. Nee. Dat gebeurt niet gauw, dus... Uh... Sprakeloos inderdaad. Ja. Ja. We, we gaan hem ja. herhalen, ja. One Love Party heeft het initiatief genomen voor een groot feest. Ja. Een zonnig-zomer strandfeest bij de strandtent Paal 69 op het Naakstrand. Mm -hmm. Het begint om half zes, verwelkoming met een delicious sunset dinner. Daar moet je eigenlijk bij zijn, want Nicolette heeft gezegd, daar kan je uitstekend eten. Juist. En dan om zeven uur begint de inschrijving en om half acht is er een start van een workshop op het eerste bankje. Dan heb je wel natte voeten, want je moet zwinnetje door. Pas ja. op voor Kvallen. Ja. Oh, dat valt wel mee. Maar, ja. ja, maar het is, het is ook vooral helemaal in contact met de elementen. Is dat ook de basis eigenlijk? Hè? Want je, je zegt het ook uh, in, de, in het hele verhaal: hè? Uh, terug naar de basis. Ja. Daarom juist ja. ook. Hè? Ja, we zijn heel erg het contact met de natuur kwijt. Jullie hier in Zandvoort minder, want jullie hebben de elementen zo dichtbij. Maar mensen die in de stad wonen, die, ik bedoel, kinderen die nu opgroeien, mensen, hoeveel contact is er nog met de natuur? Hoeveel mensen lopen nog met hun blote voeten? We leven gras tegenwoordig en... in een virtuele maatschappij. Ja. Is dat? Dat, uh, ook iets ja, je... dus terug naar de natuur, terug naar. Is dit dan ook bedoeld om even die mensen uit die virtuele wereld te trekken en te zeggen: van ja, kom terug, maar naar, terug strand, naar de, de strand terug, terug naar de zee, terug naar de zee, terug naar de basis, terug mm. naar Laten werkelijke contact met elkaar. Uh... Het is haast spiritueel. Ja, maar spiritualiteit voor mij is zo aardig als het maar kan. Ja. Spiritualiteit voor mij is niks bijzonders als in contact zijn met elkaar en het leven leven en het leven vieren en voelen. En, ja. en je leeft maar één keer. Ja, we waren gebleven bij, de, bij het diner. Hè? Want, ja, daar, want, uh, nee, want ik, ik zit nog even op te slaan van waar je gebleven was. Even, ja, dat ja. diner hebben we gehad. Dan gaan we dus dansen op het eerste bankje. Ja. Uh, geen foxtrot, maar dat wordt een hele bijzondere dans die we daar gaan doen. En dan daarna gaan we uh, uh, dansen op het hele strand rondom paviljoen uh, paal uh, 69. Met DJ Karim. En, en wat staat erbij? Daar gaan we heerlijk chillen rondom het kampvuur. Ja. Wat is chillen? <laughs> chillen is uh, relaxen. Chill out. rustig aan, kieten, <laughs> relax. <laughs> het is vakantie. Ik hoor, ik zoiets. We het over chillen hebben, ik ben een oude man, ik snap dat niet meer, maar ja. het is chillen. Chillen is uh, in balans, leven, relaxen. Uh, <laughs> Waarom het zeggen we dat we <laughs> niet? Ja, dat kunnen we ook zeggen. Dat ja, vind ik ook goed. Maakt mij niks uit <laughs> hoe, het, hoe het heet. Ja, ja ik, ik hou het graag op de Nederlandse taal. Ja. Ik, chillen, ik snap dat soms. Ja, niet. Maar ja, relax is eigenlijk ook geen Nederlands woord. En dat nee, maar het, is, wel ook het wat... is eigenlijk een vorm van ontspannen. ontspannen. Zeg dat dan. Ja, nee, ja, Spreek Nederlands, je lijkt ja. op Jan Mulder. Dus uh... ja, ik. <laughs> ontspannen, plezier maken, lachen, delen, kletsen, dansen. En dan om twaalf uur is het afgelopen en dan moet je weer een kilometer teruglopen. Ja. Maar met elkaar is dus, gezellig. Ja, precies. Dan zoek je lekker de warmte bij elkaar. Je kan natuurlijk ook via het fietspad richting Noordwijk ja. en daar de Duinen over. Ja. Want dan kan je je fiets neerzetten. Ja, dat kan ook. Oproep aan zandvoorters van alle leeftijden. Om allemaal mee te komen vieren. Dansen, muziek maken, genieten, ontspannen. En ik geloof niet het woord chillen, maar gewoon ontspannen. Ja. En gezellig. Heerlijk samen zijn. Wanneer ga je weer zo'n feest organiseren? Uh, nou ja, deze feesten worden in Amsterdam, in het Middencentrum, iedere maand georganiseerd, deze One Love Feesten. We hebben, dat kan ik misschien ook alvast uit aankondigen, een super oud en nieuw feest gepland. Mm -hmm. dus, uh, Op het strand? Nee, in het Middencentrum in okay. uh, Amsterdam. Ja. Nou, we maar horen... we komen volgend jaar weer terug met strandfeesten. Heel goed. Nou, we horen nog veel van je. Ik hoop het. Ja. ja. Uh, ja. Vanavond, het wordt. Toch fris, dus trek een broekje aan. Maar het wordt beter, want morgen schijnt uh, de zon weer. Dus uh, wat we ik. nu allemaal krijgen, dat zijn alleen nog maar. maar uh, trek een broekje aan vanavond. Helemaal ja, wel verstandig. Uh, topless, mag jaap. Jij? Ja. ja. Maar ik weet niet of, we, of, we, of daar iedereen op zit te wachten eerlijk gezegd hoor. Dat maakt niets uit. Maar... Um, ja, want we hebben nog tijd over. Dus we hebben nog wat, uh, wat we nog in kunnen vullen aan dingen die nog hier in dit dorp spelen Pieter. Want uh, we hebben, als het goed is heb jij denk ik nog een klein waslijstje wat daar nog ligt. Aan, uh... Uh, uh, jo, er zijn zoveel evenementen die dit uh, allemaal gaan spelen. Hmm. Het is niet allemaal te noemen, zoveel het is. Kijk de Zon krant naar, daar staan al die evenementen in. Ik heb hem, nu bij me. Dus, nou, dus laat, ik, laat ik er dan eventjes erbij pakken wat, wat we dan uh, inderdaad gaan doen. Nou, zo is er dus morgen het Jazz Café bij Spoor 5 bij Café Alex. 9 uur begint dat. En de dames zijn inmiddels al wel vertrokken... maar bij Galerie de Bushalte uh, is er een expositie de zee. Gratis entree. Uh, vandaag en morgen uh, is dat uh, tussen 1 en 5. Dus dan uh, kunnen we sowieso... Terecht. En dan zie ik hier iets staan, maar daar weet ik er niks van. Dat is CFM 20 nee, dat, jaar live. Dat, dat, dat was een oorspronkelijk was een idee. Oorspronkelijk idee. Voor een glazen huis, maar dat gaat dus niet door. Gaat dat niet door? Dus ah, uh, dat door. komt volgend jaar. Ja. Nou, verder begint morgen Recreade. Ja. Uh, vanmiddag is de kerk open uh, voor bezoekers. Ja. Er wordt op een orgel gespeeld. Dat beroemde knipscheerorgel. Mm -hmm. dus Daar is... weet jij alles van, hè? Ik weet er alles van. <laughs> dat orgel dat is zo beroemd dat organisten uit heel Nederland komen... om dat orgel te beluisteren. Dus die zullen er vanmiddag ook wel weer zijn. Mm -hmm. Het betekent weer een uh, heel bijzonder weekend. Ja. En wij maken ons klaar voor het volgende uur. Want ik zie de... De heer Mulder is alweer Mulder gearriveerd. Ja. Hij is weer helemaal helder naar de kaarten van gisteravond. <laughs> dus dat betekent weer een bijzonder programma. De Boulevard. Uh, wij gaan onze luisteraars bedanken in binnenland en buitenland. Ja, Die want hebben er geluisterd. wordt stevig geluisterd. Uh, het gaat goed in Zandvoort. Iedereen is gezond en wel. Uh, en iedereen geniet van het Zandvoortse. Het is nu wat bewolkt. Het regent eventjes. Maar dat is tegen stuiven en vanmiddag ja. gaat de zon schijnen. Aan het programma werkte mee uh, Yvonne Roosendaal voor de redactie. Don de Grabber deed uh, zeg maar de catering, maar uh, dat hoefde niet omdat we hier in de studio zaten. En niet in Hotel Hoogland waar we normaal gesproken zitten tussen tien en twaalf. En de techniek vandaag in handen van Roy Haldeman, maar die is ook vrij af. Maar uh... Jaap, jij hebt dat heel goed gedaan. De goede schuiven geopend en gesloten. Dankjewel en de heer Joustra ook bedankt. We gaan genieten van de vakantie. Lijkt mij een goed plan. Dat doen we met Ilse de Lange tot aan 12 uur. Dag. ...van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dikter Haark met het NOS Journaal. Randstad heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De omzet was ruim 3,4 miljard euro, 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. Vooral in de Verenigde Staten en Duitsland nam de vraag naar uitzendkrachten flink toe door de groei van de industriële sector. Randstad is optimistisch over de vooruitzichten voor de administratieve sector en de dienstverlening. In Nederland nam de omzet van Randstad 5% af. Olieconcern Shell zag de winst in het tweede kwartaal stijgen. Het bedrijf verdiende 4,4 miljard dollar, 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de omzet in de olie- en gasproductie nam toe. Toyota roept opnieuw auto's terug naar de garage vanwege technische problemen. Dit keer gaat het om de Toyota Avalon, de Lexus LX 470 en de Toyota Land Cruiser 100. Door een probleem kan de borgring op de as van de stuurkolom verschuiven. Het bankement kan leiden tot problemen bij het sturen. In Nederland komt het probleem voor bij Land Cruisers van de executive uitvoering. Die zijn gebouwd tussen juli 2002 en september 2006. Daarvan zijn er 127 verkocht. Eerder moest de grootste autoverabrikant wereldwijd miljoenen voertuigen terugroepen... vanwege problemen met gaspedalen en vloermatten. In de rivier Song... Songhua in het noordoosten van China... zijn ruim 3000 vaten met chemicaliën terechtgekomen. De vaten zijn afkomstig van een fabriek in de stad Jilin... die door een overstroming is getroffen. Inmiddels zijn zo'n 400 vaten uit de rivier gehaald. De autoriteiten zeggen dat de vaten niet lekken... en dat het water in de rivier niet is vervuild... Uit voorzorg is de drinkwatertoevoer naar Jelien stilgelegd. Elk vat bevat 170 kilo chemicaliën. Het weer in het oosten buien. Vanmiddag mijn kans op onweer. In het westen droog en vrij zonnig. Het wordt een graad of 20. Morgenochtend buien, smiddags droog en zonnig. Het wordt morgen 21 graden aan zee. Tot een graad van 24 in het oosten. Dit was het.